En we hebben twee interessante gasten. Goni Spermon, of Spermon, hoe moet ik dat nou precies uitspreken, Goni? Nou, dat is niet bekend. Maakt niet uit. <lacht> dat mag nee. je zelf eten. Als ik zeg Spermon, dat, is, dat, dat, dat mag ook <lacht> ik zo. Ik zeg zelf Spermon, Spermon. Mij. Ik vind het ja. eigenlijk wel iets leuker klinken, Goni Spermon. Klik chiquer. Nou, ja, toch, toch. Ja, maar chique uit de zelfs, ja. heb ik begrepen, dus dat is toch een beetje Frans. Dus ja, zo. ja. Nou, Goni Spermon over Sensor. En ik moet zeggen, ik had van Sensor nog niet eerder gehoord, Goni, onvoorstelbaar... Wat daar gaan we straks uitvoerig over hebben. Het is niet geval een instelling, een luisterend over iedereen die behoefte heeft aan een serieus gesprek. En dat is uh, zeven dagen in de week en dag en nacht, heb ik begrepen. Dat ja. is heel wat. En onze tweede gast is Laura Rameissen. Eigenlijk Laura Zomer Remijsje, hè? Klopt. Dat ja. moet ik erbij zeggen. Zomer. Zomer ja. <laughs> ja, ook ja. veel makkelijker. Okay. Hoef ik niet meer te spellen. Okay. <laughs> uh, bestuurslid van, van de stichting Steengoed. En we kennen jou ook, Laura van de. je schrijft een column in de uitstraling. Klopt. Leuke kolom. Ja, en ook een, ook, ook een rubriek, geef het stokje door. Ook al, ja. ja, ja. Nou, dat ja. nou, zijn twee leuke rubrieken. Ik Absoluut, lees ze altijd. Leuk om en te doen ook. Ik vind ze altijd de moeite waard om, om te lezen. De ik de vind trouwens zo'n kolom toch leuk om te lezen. De uitstraling wordt ook best veel gelezen. Ik, ik, ik denk je het, zeggen, het ook, ja. Ik hoor, ja. Dat, uh, ik hoor dat veel. Ja. Ik krijg hem ook in je bladert Het is ja. een hele leuke leuk formaat. Ja. En, uh, boekje, heel handzaam. Ja. Heel handzaam. spreekt ja. ook aan. En, uh, ja. en je ja. kijkt altijd, zit Er zitten altijd mensen bij die je kent. Ja. Het is een heel leuk, een leuke. Er staan toch leuke lokale boek. interviews ja, ja, in. En ja. ik, ik blader hem altijd door. Ja, ik, ja, ja. ik lees hem helemaal. Ik lees soms ja. zelfs dingen over van mensen die ik dacht te kennen. En die denk ik, oh, dat wist ik niet. Die staan dan in de uitstraling. Mm -hmm. Ik ook nooit geweten dat jij ja. dat uh, doet. Dus dat is, ja, het is heel leuk. Maar in ieder geval twee interessante onderwerpen. Maar we beginnen eerst altijd uh, met een, ons rondje. Wat viel u op en net bij voorkeur? Goordes nieuws, maar het mag ook uh, ander nieuws, lokaal, internationaal nieuws zijn. Uh, u roept maar... Laura, jij mag beginnen. Oké okay dan, even kijken, ben ik zo goed hoorbaar? Ja hoor. <laughs> nou, vandaag zag ik een artikel, en het verbaast mij gewoon, het zijn twee artikelen eigenlijk die heel tegenstellend zijn. We hebben net Sinterklaas gehad en vandaag las ik dat mensen massaal hun cadeaus geruild hebben, verkocht hebben, terwijl vorige week staat er een artikel, de Sinterklaasbank groeit fors. En oh. ik vond dat zo'n tegenstelling. Enerzijds heb je mensen die. Hebben gewoon geen geld. Hè? Dus chapeau voor de Sinterklaasbank. Dat het bestaat. Anderzijds heb je dus mensen die de luxe hebben... dat ze cadeaus kunnen ruilen... omdat ze niet tevreden zijn. En dan denk ik van... Goh, hebben veel mensen het toch eigenlijk goed... wat, wat ze zelf niet beseffen. Ja, dat, dat vond ja. ik een hele mooie... Ja, ja een mooi. is ook ja. erg tegen Sinterklaas... omdat Sinterklaas is surprise... je laat je verrassen. Mm -hmm. En je krijgt wel eens cadeautjes... waarvan je ik denk, heb ik zelf niet uitgekozen... maar omdat je ze gekregen hebt... in een leuke surprise... met een leuk gedicht... worden die cadeautjes je toch dierbaar. Ik heb een aparte plank... waarin die dingen staan. Oh ja, ja En uh, ja, hoe gekker, hoe leuker vaak... Dus Heel persoonlijker. Ja. Ja. He, ja. Nou, het ja. idee dat iemand moeite voor je ja, heeft gedaan. Ik vind ja. het heel ondankbaar. Maar is die vergelijkbaar bij die Sinterklaasbank met, met uh, zeg maar de cadeaus in het gemeentehuis, onder de kerstboom? Of is dat speciaal voor de kerstboom? Voor de is kerst? het een soort voedselbank voor het cadeautjes. Een, uh, ja, het wordt vergeleken met de, met de voedselbank, maar dan voor cadeaus. Ja, uh, ja, ja. Ja. En toevallig viel me ook daar vorige week op. En vandaag, dus dat andere artikel, dat mensen ja. van: nou ja, ik vind het geen leuk cadeau, dus ik ga het weer ruilen. Dat die die <laughs> tegenstelling viel mij ja, zo ja, ja, op. Ja. Gewoon. Je <laughs> zou dan geneigd zijn om mensen, te mensen krijgen een cadeautje en gaan dus terug naar de, naar de Sinterklaasbank om uh, het in te het nee, nee, anders nee nee nee, nee. Nee, niet terug. Het gaat gewoon, hè, je krijgt iets van, van je partner of van je kind. En je denkt van, nou, ik had toen net liever een iets andere telefoon gehad of zo. En dan ga je die geen inruilen. Maar maar en dat was eigenlijk van, ja, bepaalde mensen zijn gewoon, die hebben het supergoed. Want ja. die hebben die luxe ja, ja. dat ze kunnen zeggen, ik vind dit geen leuk cadeau. Terwijl er aan de andere kant gezinnen zijn, die Top, hebben ja. geen geld voor ja. Sinterklaas. Ja. Ja. En ik, ik, ik kan me voor, die halen het niet in. Hè, die hebben, als ze iets krijgen, zijn die zo blij. Die, ik kan me voor, dat daar de gedachte helemaal niet is. Ja, maar dit vind ik niet. Niet mooi. Nee. Dus, en ik dus, kan dus, me ook voorstellen als je iets krijgt wat je niet leuk vindt, bewaar het dan en, en breng dat dan volgend jaar naar de Sinterklaasbank. Nou, Geef dus het dan weg. Is het kunnen doen, en, ja. Ja. Ja. Dat zou heel mooi zijn. Ja. Ja. Ja, dan, ja. dan heb je niks aan jouw jou ontvangen cadeau op dat nee, moment. Nee, maar, je maar je waarschijnlijk ja. krijg je, je te veel. <laughs> je vindt het niet leuk en waarschijnlijk <laughs> ja. krijg je te veel. Want als je weinig krijgt, dan ben je blij met alles. En als je te veel krijgt, dan ben je gewoon verwend. Zou ik denken. Maar ik ben met jou eens, Laura. Veel ontevreden mensen kennelijk. Ze mensen krijgen iets en ik wil toch wat anders hebben. Of veel eisend misschien. Ja, nou precies, ja. inderdaad. Ja, veel ja. eisend, ja. En eigenlijk dan denk ik van, nou, dan heb je het heel goed als je ja. die gedachten kunt ja. hebben. Nou, ja, ja, op zich toch aardig nieuws. Ja. Geen al te fraai nieuws, maar aardig nieuws. Dat viel ja. Groenie, had jij nog uh, ja, wat naar voren zitten, te brengen? Ja, even zitten denken. Er viel mij afgelopen week een artikel op in het Brabants Dagblad. En niet omdat... Uh, Gohle daar zo goed uit, uit in uitkwam. Gohle kwam er namelijk helemaal niet in voor. En dat vond ik een beetje jammer. Ik weet niet of jullie het ook gelezen hebben. Het was het artikel over... Um, dan ben ik het even kwijt. Oh ja, het was een echtpaar. Die uh, kregen tot nu toe uh, huishoudelijke hulp. Het gaat dus over de WMO, hè. Ja. Uh, met alle veranderingen per 1 januari. Die kregen tot nu toe uh, huishoudelijk hulp, een paar uurtjes in de week. Het waren altijd weer oud en ook eigenlijk alle twee hulpbehoevend. En toen woonden ze in Waalwijk en daar kregen ze helemaal niks meer vanaf 1 januari. Oh helemaal niets. Toen hadden ze daarnaast hebben ze drie gemeenten gepakt. Ik meen Helmond, Den Bosch en Tilburg. Wat die in precies diezelfde vergelijkbare situatie dan voor uh, ja, condities hadden. En wat die wel of niet ja. deden. Nou, het bleek Waalwijk dus de slecht uit te komen. Want ja. zowel Tilburg als Den Bosch hij hadden veel royalere... Uh, ja, Normen nog en Helmond ja, ook wel wat, maar niet zo goed. Maar Tilburg en den Bosch deden het heel goed. En wat ik ja. me dan afvroeg van, ja, hoe zit het hier in Goorlen? We ja. hebben wel pas de gemeenteraadsvergadering en de begrotingsvergadering gehad. Ja. En alles is goedgekeurd. Maar wat het precies wil zeggen, niemand weet het nog in ja. Goorlen, ja, denk ik. Ja, als hè? je er wel eens om vraagt, we hebben in onze programma's wel eens om gevraagd en dan geven ze toch antwoorden van ja, nee, maar het is goed geregeld. Ja. en Nee, ja. mensen krijgen vallen niet in een armoedeval, en, maar maar het is, het is allemaal wel wollig. Precies, het is wel niet uh, achter. Ja, ja. En daarom ja. had ik het nou zo leuk gevonden. Als in dat artikel. Ook die kleinere gemeenten. Van die ja. regio gemeenten. Ja. Dan hè, voor de mensen hier in de buurt. Was het toch heel handig geweest. Als die kleine gemeenten dan ook met elkaar vergeleken waren. En wat ja. gebeurt er dan in Goorlen straks. Met die huishouding. Maar die, zeg maar, die, die, die, die, die, die zorg overdracht naar de gemeenten. Maar dat geldt ook voor, voor de, denk ik de, de, de WMO. Mag door gemeentes bijna... Um, op een, op een eigen wijze ja, worden ja. uitgevoerd. Vandaar he? ook die verschillen. Dus, gemeen, ja, ja, dus ja, je krijgt ja. onvoorstelbare verschillen. Iets is in Goorlijk wel verkrijgbaar, in Oostenrijk niet. En, en ja, ja. denk ik van. Dat brengt toch rechtsongelijkheid ja, teweeg. Behoorlijk. Ja. Ik kan me voorstellen als ik zeg maar huishoudelijk gelop hier niet krijg en Oostenrijk wel, dan denk ik ja. ja, ja, ja. Ik denk dat denk ook daar bij heel veel ontevreden mensen gaan ja, krijgen. Ja, het was echt die zo. In Waalwijk kregen die ja. behoevende mensen echt helemaal niks meer. Ze ja. moesten alles zelf gaan betalen, terwijl ja. ze alleen nog maar een heel klein pensioentje hadden. Ja. En in Tilburg bleven zij, in, zouden ze dezelfde situatie houden. Ja. En een bos was ongeveer vergelijkbaar. Ja. Alleen jammer, we weten het niet van Hoorle. Ja. Ik ja. heb vandaag ja. nog een beetje zitten pluizen in de achterliggende stukken. En ik... Durf haasten zeggen dat het niet zo slecht is als ja. een Waalwijk in ieder geval. Ze, ze, ze, presenteren, ze, hebben, ze ja. houden volgens mij hier een beetje de indicatiestelling aan zoals die vroeger was. Hè, maar dat houdt ook in dat er wel mensen hun eigen bijdrage moeten betalen. Maar zoals ik het nu las, is het in Goolen niet zo dat die mensen helemaal niks meer zouden hmm. krijgen. Maar zeker weten dat ook. Ik heb het niet idee, zo. we hebben diverse malen hier ook wethouders ja, gehad en ah, ja. dat het hier in goord op. ...in zijn algemene Benen toch wel al redelijk dat goed geregeld ja, ja, is. Ja, ja, dat dus ik denk dat het op zich wel meestal valt. <laughs> maar maar dat je de, de praktijk zal het wel moeten uitwijzen. Dat, maar het was fijn geweest hè? Ja. als ik ja. dat ja. Uh, ook hadden even ja. uitgeplozen. Ja. Ja. Ja. Ja. En iets anders van vandaag natuurlijk. Ja, dat zullen jullie misschien ook wel gelezen hebben. Wat mij trof, de gewetensnood van Irene Wust. Ja. Ja. Moet ze nou ja. wel ja, ja, ja, of niet ja, ja, ja. Naar, uh, ja. Ja. naar Rusland, hè? Ja, ja ik heb Ik vind dat wel het nieuws van de dag. Bots met geweten, ja, ik vind het... Dat ik grappig. kan me het heel goed voorstellen. Maar ook ja. dat die ook wel met een dilemma ja. zitten. Van ja, ze kunnen het ook voor anderen verpesten. Hè? Als ze dadelijk minder naar het EK volgend jaar mogen. Of misschien ja. zelfs naar het WK. Hè? Dan, dan mag, kan ze eigenlijk niet alleen naar zichzelf kijken. Maar ze moeten ook naar haar medeschaatsers ja, kijken. Aan de kant, je geeft al sporter. Zeker als de meerdere sporters weigeren. Natuurlijk een heel duidelijk ja. signaal naar zo'n land. Ja, daarom kan nou, ik, vind ik je me vind, goed goed voorstellen. Zou, zou, vind je nou dat inderdaad sporters een signaal moeten afgeven? Want iedereen wist zei vorig jaar... Ik ga naar Sochi om hard te schaatsen. En politieke zaken moeten politici maar uitzoeken. En uh, in december dit jaar zegt ze... ...gevoelsmatig klopt het niet om in Rusland mijn Europees titel te gaan verdedigen. En dan denk ik, Irene, je bent een super sportvrouw. Ze haalt de ene medaille naar de andere. Wuift dat weg en sport lekker. En op een andere wijze kunnen je ook zeg maar, belangstelling geven en blij geven van dat je me best wel zaken niet eens ben. Om dan te zeggen, nou ga ik maar niet sporten. Denk ik, ach, Jij bent heel duidelijk, Bernhard, voor uh, wel gaan. Ja, ik vind van niet. Ja. Ik vind dat, ook, bijvoorbeeld strakjes ook heb je weer... niet de wereldkampioenschap, maar de Olympische Spelen. Ja. Dat er strakjes in Qatar grote stadions zijn gebouwd... waar nu al honderden mensen omgekomen zijn... En vanwege slechte arbeidsomstandigheden. En dan denk ik, daar wil je toch niet sporten. Maar ik ben geen sportvrouw. Hè. Ik, uh, ik, uh, maar ik, ik, ik zou neigen naar, ja. als ik iedereen in de wies was om niet te gaan. Maar... Ze zei ook, ze zei, want ze raakte ook lichtelijk hier aan de kant. Ja. Uh, uh, even om naar Oostenrijk. Maar dat zij niet verantwoordelijk was voor de keuze van Sotschi. En bovendien dat zij en haar eentje niets aan de situatie in Rusland ja, ging Dat was in 2013. 13, hè? Toen dachten ze er nog zo over. Maar daar valt een jaar later niks aan. Hè? Ik denk ja. wel eens zo van, Poetin doet wat hij wil. Nou, maar en, waar ik uh, zelfs een beetje bang voor ben, stel dat de Nederlandse bullet het gaan doen. Hè? Dat het alleen maar averechts werkt. Ja. Dat het er misschien ik op, ja. Ja. nog meer ik weet het niet nog meer ik weet, het niet. ik weet het ik zou het echt ik ben niet een weten. beetje bang voor ik vind het wel moeilijk hoor dat uh, ja. ik, oe, maar. Het valt voor het allebei een... wat te zeggen Valt voor allebei ja. wat te zeggen ja. ik zou zeggen Irene volg jou sporthard meisje naar ga <laughs> ja. lekker schaatsen daar en, en haal daar gewoon de medailles weg voor de Russen. Doe het dan, dan niet meer. En wij zegt dan achteraf: uh, ja, ja, ja, ik, ja, Achteraf waarom je er niet mee eens bent. Ja. ja, nou ja. wat ja. is het met dit soort keuzes? Achteraf weet jij ja. ja. pas of het ja. goed is ja. geweest. Ja. Ja. Ja. ja, Maar het is toch wel een uh, kanje van een vrouw, want ze had toch de ene ja. Ja. Maar dat ik vond ik het vind wel wel, want je, Nou, ja, ja, ja, je kunt er ook echt over discussiëren. Ja. Ja. Zeker. Ja, ja, ja, En wat is de plek voor een statement? Kijk naar het Songfestival. Daar werd ook een statement neergezet door iemand. Ja. Dus het is een heel andere situatie. Hij heeft wel heel de hele wereld gehaald, hè? Ja, zeker. Ja, ja. Ja, nou, we zullen ja. gewoon even afwachten. Maar ik, nou ja, ik wens Irene wijsheid. Maar ja. uh, voor mij mag ze rustig gaan schaatsen. En neem ik haar <lacht> Dat helemaal niet kwalijk. Oh nee, ik neem haar en ook niet en, en kwalijk. Lekker, en lekkere nee. modaai weghalen ja. voor de rust. Ik kan, ik kan niet voor haar denken. Natuurlijk. Nee, maar had die medaille zat toch gewoon weg. Ja. <lacht> Oké, okay. nou, aardig ja. nieuws. Lucie, wat ga ja, jij ik nog? Ik heb uh, ook twee dingen. Uh, dat valt mij op omdat ik een kringloopwinkelmens ben. Zet mij in een kringloopwinkel en ik wil van alles en ik zie van alles. En, en, en ik moet je zeggen, la mijn poubelle, huis staat uit, uit, uit kringloopdingen die opgeknapt zijn. Ik ben, ja. En wat las ik? Dat La Poubel neemt de kringloopwinkel over in Goorlen. Ja, ja dat is, al ja. Gekend, ja. Dat is ja, ja, ja, dat viel mij op. Kijk, twee, wij, wij lezen dezelfde dingen. Ja, Kijk, dus, ja, ja, ja kringloop en nu bij La ja, ik weet niet of ik het jammer moet vinden of niet jammer moet vinden. Ik, ik heb begrepen dat de mensen die nu bij Kringloopwinkel Goorle werken ontslagen worden. Ja. En dat nieuwe, dus dat vind ik wel heel heel. Ik las zelf ja, in het artikel dat ontzettend. 35 mensen van La Poubelle, 35 ja. mensen. Dus allemaal mensen met een, een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. Gaan het werk van onze tien medewerkers overnemen. Ja, ik vond die krijgen ook. dus hun ontslag. Ja. Dat, dat vind ik toch een trieste ontwikkeling. Ik ik triest. En er zijn ja. mensen bij die dan heel lang werken. Ja, heel lang werken ja. Ja. Ja. ja. Ik kom er heel vaak zo. Ik vind het leuk om er binnen kom... te lopen. Loop, maar kom je komt ook graag. vanzelf om, om het tuinvuil te starten. Ja, ja. Nou, tegelijkertijd loop je even ja. die winkel in. En ik vind het nooit onplezierig om daar zo eens ja. rond te lopen. Het is ook een mooie winkel hier. Het is een mooie ja. winkel. Ja. Het ja. Ziet er goed. Ja. Dus het verbaasde ja. mij. Tweede, molenpark. Daar loop ik bijna iedere dag langs. Of daar fiets ik altijd lang, krijg een facelift. Ja. En ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit komt te ja. zien. Want ik vind dat een heel leuk stukje goorlen. Ja. Molenpark, heemkundekring, de molen. De, de, de, de, de, de. Ik hoop dat ze er iets moois van maken. Als je de reacties leest, de omwonenden, ja. mensen zijn wel allemaal. Enthousiast over nieuwe plannen. Ze zijn volop aan de gang daar. Ja. En, en, uh, want wij gaan zeg maar de, de, en de... een, een Karloods Karl afbreken. Ja. Die staat momenteel aan de voorzijde van de, die grote Brabantse schuur. Ja je zitten wel aan de andere kant van de kruiden, waardoor het zicht zeg maar, op die Carlos van het hele park ja. heel, heel heel heel fraai wordt. Oh, leuk. Het is, maar het is, een, het is een behoorlijke aanpak. Wij nee. moeten echt, wij moeten echt zeg maar, de zaken afbreken. Ja, ja, en, maar wordt het vlonten. nou ook één geheel? Want ik vind dat gezien nee. dat die heem kunnen krijgen met nee, die schuur... Het, wij en het bleef... het, er blijft wel een, een hek rondomheen staan, hek. maar wel met een veel bredere ingang. Ja, ja. Maar we durven het bij het heem niet aan, omdat het zeg maar als Helemaal een soort park over. gewoon... Dat is, uh, nee. We hebben diverse malen meegemaakt en toch... Uh, er wordt vandalisme gepleegd. Diverse ja. malen geprobeerd om echt daar een brandje te stichten. Nou, als er ene keer de ja. fik in schiet bij, nee, bij die schuur. Nee, nee. Dan je krijgt het niet meer terug. Hè? Ja. Ja. Nee, dat begrijp ik. Dus daar ja. zijn we zijn het ja. voorzien. Maar het was wel redelijk open. Ik zeg een ingang van. Nu is het een poort van een meter. Er wordt een poort van drie meter. Nou, die oh, okay. achterkant maar die gaat s'avonds wel, wel dicht. Dat is wel leuk. Ja, ja, gaat s ja. Ja. Ja, wat ik ook heel leuk vind, ja. dat er een terrasje komt. Hè? Ja, ja. ja. ja. ja. ja. ja. Oké, okay, dus dus dan kun je daar nou eens bekend een beetje. Ik denk als het klaar is, jongens, ja. dat het echt. Een, een, een aanwinst voor Gordon wordt. Ook, en, ik vind dat ook een heel leuk stukje gehoord, Ja, het is een, echt een authentiek uh, ja, stukje ja, ja, Gore daar. En dan ja. zeker ook met, met, met de beestjes erbij, dat is uh, ja. geweldig. Ja. Dus als ze er wat geld in stoppen. Laten we het beste ervan hopen. Ik, ik, ik, ik hoop dat het mooi wordt. Okay. April zullen we het zien. Hè? Ja. Nou, dan had ik ook nog een paar nieuwtjes genoteerd. Uh, ik kreeg een uitnodiging van uh, Suus Suiker van de, de Galerie De Twee Platanen. Ja. Ja. En Suusie gaat uh, wat vaker open zijn. Met gepaste trots, ik lees je eventjes voor, willen we u als het schrijven laten weten dat onze galerie vanaf uh, 2015 een permanent karakter krijgt. En we zullen elke eerste volle weekend van de maand geopend zijn voor publiek op zaterdag en zondag van 11 tot 5 uur. Dan uh, even ook nog een, een kantenartikel van het uh, Brabants Dagblad van 28 november. Spot neemt Kerk Marie boodschap in gebruik. Ja. En uh, nou goed dat er in ieder geval. Op die manier wat leven in is. Ja, anders ja, zit hij ja, ja. maar leeg. En, uh, maar de spot moet er weer uit als er een bestemming voor de kerk wordt gevonden. Maar uh, Peer Bedo, degene dus die de, zeg maar de parochiezaken coördineert voor de kerk, die, uh, heeft wel verteld dat er nog geen concrete plannen zijn. wat betreft een andere bestemming. En hij noemt het prettig dat er activiteit, toch in ieder geval activiteit, is in de kerk. En dat kan ik alleen maar beamen. Dan had ik nog uh, iets staan over uh, de heilige eik. Hè. Die is weer ontsnapt aan de zaag. Of valt die een dikke boom uh, bij de grens die uh, de gemeente Goorla heeft een meldingsplicht bij het ministerie van Economische Zaken uh, vergeten af te geven. En dat moet voordat er een kapvergunning wordt afgegeven. Dus uh, ze moeten even wachten voordat ze zeg maar, uh, de motorzaag in de eik mogen zetten. En Jan van Berkel, de man die daar woont, verzet zich met hand en tand. Want die wil die eik niet kwijt. En uh, ja, dan zijn er toch wat mensen die zeggen... ...ja, die 51 ongevallen op de Turnhoutse baan... Uh, ...er is er maar eentje van tegen de eik gereden... ...maar dat is toch ook weer één te veel. Ja. We moeten, en dan, dat zegt dan de verkeersdeskundige... ...de kans op ongevallen zo klein mogelijk maken. Deze eik is een risico. En de gemeente denkt niet dat er alternatieven voor de kap zijn... Nou, dus we zullen even afwachten wat er gaat gebeuren. Maar waarschijnlijk gaat hij wel het loodje leggen. Nou, en dan nog een, uh, even kijken. De kringloopwinkel hebben het over gehad. Ja. Doodzonde. Ja, doodzonde. Ja, ja. En het stuk ook in het uh, Stadsnieuws. Ja, ik vind ja? het heel erg jammer. De, we gaan dus ontslag aanvragen voor zeven medewerkers. En het pand moet zelfs voor 1 januari leeg worden opgeleverd. En dan komt La Poubelle erin. Ja, ja. Heel snel. Ik vind het erg jammer. Wow. Nou, en dan nog een artikeltje in. Uh, even kijken. Dat was 4 december uh, vorige week. Goorle ziet effect van de drugsstrijd uitbetaald. Nou ja. Je kunt zeggen of je daar zo trots op mag zijn. Ze hebben weer een bedrijfsplan moeten sluiten. Ja, de aan, aan, uh, Dezelfde straat. Ja, ja. ja, en ja, de Nobelstraat. Dus, uh, nou ja. Al is ons doel niet, al dus de burgemeester om zoveel mogelijk pannen te sluiten... maar we willen situaties die gevaar opleveren, voorkomen... Uh, en, ja, en die zeg maar, de, de, de omgeving onveilig maken. En met name kan het komen dus door geknoei met elektriciteit bij hennepkwekerijen. Dus dat ze ingrijpen, ala. Maar nou ja, we kijken hoe het zich gaat ontwikkelen. Dat was het nieuws. Nou, dan gaan we naar de onderwerpen. En als eerste, Goni, beginnen we bij, uh, bij jou... We spraken elkaar net nog even aan. Uh, Groening doet dan nog steeds activiteiten voor de log. Hè? Want Groni is het gezicht van de log. Nou, was. De log. Je. En je ziet Groni spermon, hè? Ja, toch? Is ja. dat zo? Ja. ja. Nou, ik ben niet veel meer te zien, maar ik doe nog wel werk op de achtergrond. Ja. ja. Je gaf net aan, je kunt het werk niet missen. Hè? Zo dat, uh, nee, ook al is tot. Ik vind op de... het gewoon heel erg leuk, het ja. werk bij de lokale omroep, maar ik vind ook dat de lokale omroep moet blijven. Dus dat is ook de reden waarom ik er niet weg wil gaan. Snap ja. je wat ik bedoel? Maar het is ook gewoon heel erg leuk werk. Blijft die lokale omroep? Blijft het. Blijft het in Goorlijk. Want ik las vanmorgen dat er 19 miljoen per jaar naar de. de regionale uh, omroep hoe het uh, omroep Brabant gaat. Dat zijn toch bedragen jongens. Het <laughs> en en is allemaal belastinggeld, Ja, nou, ja nou. maar ja, omroep Brabant is professionele, dus werkt heel, is heel professionele. Ik kijk nee, het toch Kijk jij ervan? Ja, mee? nou kijk vaak, vaak. Ja, als ik zit te zappen, dan kijk ik ook wel naar het ja. nieuws van Omroep brabant Maar ook daar ja. heb je wel, dat ja. er waarschijnlijk ook gelezen, er zijn een heleboel veranderingen op komst, ja. Ja. hè? Ja. Die ja. moeten ja. ook gaan fuseren en misschien ja. zelfs ja. gewoon hun eigen identiteit ja. Uh, ja. kwijtraken. Ja. Ja. Maar ik hoop dat het nog kan blijven. Het is nog steeds uh, het geldgebrek, hè? Ja. Ja. Ja. ja. De overgang naar digitaal lukt nog niet, lukt omdat niet, er niet, niet genoeg geld Ik vrees dat helemaal niet zal lukken. Dat schijnt zoveel geld te kosten, dat, uh, dan ben je ook alles kwijt We ja. hebben, er is nog wel een kapitaaltje bij de log wat geld, maar, ja, maar, niet, veel. maar niet zoveel nee. hè? En nou ja. las ik trouwens wel in datzelfde artikel over die regionale omroepen dat die er ook over denken om daar maar zoveel mogelijk dus ja. digitaal te gaan uitzenden maar niet op tv maar via andere ja. media dus ja. via de computer en ja, er zijn ook stemmen opgegaan die zeggen, ja, dat zou de LOG dan ook ja. maar moeten doen. Dat gebeurt ook al, hè. Alle uitzendingen worden ook al via de computer, maar dat weet je natuurlijk ook. Maar het ja, dat is toch anders dan tv. Ja. Ik denk dat we. Maar gewoon... hoe, lang ben je, hoe lang ben jij bij, bij, de, bij de LOG bezig geweest? En nog? Hoe, hoeveel nog. jaar al? Ik zit er nu, denk ik, 32 jaar bij. Kijk eens aan, hè. ja. ja ben het toch het gezicht en van 82, de loggen. Ja. <laughs> ja, er zijn ja? nogal enkele, ook al heel lang, maar die, ja, niet zo leuk. heel meer natuurlijk. Nee, maar het is gewoon heel erg leuk. Ja. Werk. Ja. Maar Gonnie, jij sensor. zit hier voor hele andere zaken. Ja, hele ja, andere ja. zaken. Jij zit hier voor uh, Sensor. En ik zei net al tegen jou, ik heb er nooit eerder <coughs> van gehoord, van Sensor. Ik zag wel en in een keer een advertentie staan in... Uh, die staan er ben ik heel aan twijfelen vaak, of, ja, of in het twijfelen of je al vaak tegen kunt komen? Sensor. Ja. Maar je, je leest het en het zeg je niet. Terwijl benen nee. ja. blijft dus... Ja. Daar ja. heb je helemaal ja. gelijk in. En dan ja. zeg je zelf, het was vroeger de Telefonische ja. Hulpdienst. Ja. Ja. Daar was je, ja. Ja. ja Waarom die naamsverandering, denk je? Nou, ze hebben dat een, nou heel wel duidelijk was het niet. Maar ze vonden een jaar of vier, vijf geleden... ook Telefonische Hulpcentrale ook geen naam. En uh, toen is er gezocht naar een andere naam. En daar is uitgekomen... Sens, van, van gevoeligheid en oog. Oh, dat is de combinatie. Sensor sense, is het toen geworden. En ze dachten... Hè, banaan, ja, als eenmaal, mensen eenmaal maar weten waar dat voor staat... is dat een veel mooiere en betere naam. Ik denk dat daar wel iets in zit. Maar die naamsbekendheid die wil maar niet erg nee. lukken. Want stel, nee. ik uh, ben in de problemen... en ik wil even mijn hart luchten. Want het gaat het vaak om... Hoe kan ik jullie dan vinden? Vroeger kijk je gewoon hulpdienst en dan stond het gewoon ja. onder. En nou, even, ja, op, in de gemeentegidsen staat het ook nog wel bij maatschappelijke ondersteuningen. Maar als je op uh, internet kijkt, is het wel te vinden. Als je bij de telefoonhulpcentrale hulpcentrale, ja, ja. okay. kom je ook wel bij sensor uit. Okay. Maar mensen moeten er wel veel meer moeite voor doen. Het spreekt niet ja. meer zo voor zich. Maar het is inderdaad wat... Heel in het begin telefonische hulpcentrale. Ja. Daarna is het een tijdje SOS. SOS. Telefonische hulpcentrale ja. ja. ja. geworden. Ja. Ja. Ja. En sinds ongeveer 4,5 jaar zoiets is het nu sensor. Maar het is nog eigenlijk hetzelfde. Dus uh, 24 uur, 7 dagen in de week ja. zijn Dat er mensen bereid om naar ja. andere ja. Ik mensen Ik te luisteren. Het was op internet, Wikipedia. Het is inderdaad de grootste telefonische hulpverlener van Nederland. Hè? De grootste. Bestaat uit een federatie van 14 stichtingen verdeeld over 25 regio's. Ja, maar zo was het tot nu toe. Maar per 1 Laks januari gaat alles veranderen. Ja, hoor. echt ja. waar? Wordt het dan een stuk minder? Nee, want het dan, wordt gaat, het, dan gaat het vallen nee, onder, nee, de, nee, nee. onder de WMO? Ja, precies, dat was de reden. Ah. Tot nu toe, het was heel divers. Er waren verschillende stichtingen en een vereniging. En die kregen allemaal anders betaald. De meeste vanuit de provincie. Een paar grote steden deden het zelf. Mm -hmm. Maar meestal de provincie. Maar op een gegeven moment heeft de regering gezegd... zulke soort dingen horen niet meer bij de provincies thuis. Ja. Die ja. horen bij de gemeente bij de gemeenties thuis. Gemeenties, en zeker ja. toen de WMO kwam... Ja. Ja. hebben ze gezegd, dat gaat vallen onder de WMO. Ja. Nou, dat heeft nog heel wat voeten in de aarde gehad eerder dat de gemeenten ook dachten van, ja, ho, hè, willen wij daar wel? Gaan wij daar wel betalen? Ja, maar, maar uiteindelijk ja. staat in de WMO dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor 24 uur uh, elke dag, 7 dagen in de week anonieme hulp op afstand. Zo ja. staat het officieel in de wet. Ja. Dus ze moesten wel. En toen uh, zijn ze samen met z'n allen in de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die dat dan overkoepelt, gaan kijken hoe gaan we dat aanpakken? Ja. en toen zijn ze uiteraard terechtgekomen bij Sensor want die was er al en dat was ook de grootste uh, vereniging stichting, het waren er meerdere die er toen was, de grootste speler op de markt en dus nou wij dachten dus en dat was eigenlijk pas begin dit jaar dat dat zo uitleek te komen, want het heeft, we zijn hier al drie of bijna vier jaar mee bezig en het heeft even zelfs naar nou uitgezien dat het Sensor helemaal zou verdwijnen, oh ja. voordat hè, duidelijk werd dat het in de WM ook kon komen vallen, was het echt precair. serieus bestaan om ja, het te laten... Ja, als ge... de provincie hield ermee op... en er was gewoon toen niks Zo, meer. Ja, ja. En daarna kwam pas die WMO. Ja, ja. He, dus ze dus hebben even in een gat gezeten. Maar dat was puur een, een geldkwestie. Ja, een geldkwestie, ja, ja. want de mensen die willen wel. Maar begin dit jaar werd eigenlijk pas duidelijk van... nou, he, de VNG gaat zich ervoor inspannen... gemeenten ja. sluiten zich erbij aan... zijn omker schouder zijn gemeente bereid... want ze moeten daar per inwoner iets voor betalen. Ja. Ja. Dat zijn ze, ook omdat ze wel moeten... Ja. Hè? Nou, dus toen dacht, hè, hè, dachten wij allemaal, ja. gelukt, ja. dan zou er een officiële aanbesteding moeten komen, want dat moet tegenwoordig, ja. zelfs een Europese aanbesteding in ja. dit ja. geval, ja. want het gaat ja. boven de miljoen. En toen kwam een egen stichting Correlatie. Die wilde ook mee gaan doen. Oh, oh, dus, oh, ja. nee, die maar die, nee, eigenlijk nee, die ja, is die, uiteindelijk die is afgevallen. Ja, want, want die is er uh, ook nog. Hè. Die, die, is er die, die, ook. die vangen, die vangen op vaak is geen de eerste calamiteiten uh, ja, Maar dat is een professionele organisatie. Ja. Die werken met minder mensen. en met, Eigenlijk bijna niet met vrijwilligers. En je kunt het hun natuurlijk niet kwalijk nemen dat zij dat ook wilden. Maar wij hadden al zo gedacht. Nou die kunnen nooit bieden wat ja. wij kunnen. En gelukkig ja. heeft de Staten. En van deze gemeente dat ook gezien. Okay. Dus ze hebben het aan zijn zorg gegund. Dus vanaf 1 januari zitten we goed. Zij het dat wel met een derde budget minder. Dus uh, vergeleken met wat. We maar dus totaal eerst. Totaal. Dat was eerst, eerst. dus 24 uur per dag, 7 dagen per week. Ja, Voor een gesprek het van mensen. Dat, dat blijft. Dat het blijft. Ook. Dat blijft. Ja. Die mogelijkheid blijft er. Ja, nee, de, de service blijft hetzelfde. Uh -huh. Alleen er moet gaan beknibbeld worden op huisvesting, op professionele krachten. Uh -huh. De vrijwilligers zullen ook meer de administratie moeten gaan doen. Dus ja, er moet overal op beknibbeld ja, worden. Ja, ja. En maar dan hopen ze er wel mee uit te komen. Maar het kost totaal ook nog 3,4 miljoen. Dat is natuurlijk op ook jaarbasis? niet niks, hè? Per ja, jaar? Ja, per jaar. Zo. Ja. Maar ja. ja maar de als je, heb je ook is, gezien hoeveel telefoontjes er per jaar zijn? Ja, ja, ja. Ik was helemaal verbaasd hoor. Ja. Het is uh, iets waar ze niet, eigenlijk niet onderuit kan komen. Ja. Want ik heb er ook jaren geleden. Het heet ja. nog SOS Telefoon Hulpdienst. Je staat versteld. Die, die telefoon die wappert wel hoor. Vooral ja. s'avonds. De stichtingen zijn zelfstandig lees ik. En worden geleid ja. door een klein aantal betaalde krachten. Management en administratie. Aangevuld met een groter aantal opgeleide en gecertificeerde vrijwilligers. Ja. Die via de telefoon en Sjat uh, gesprekken voeren ja. en toen vroeg ik mij af van zit er ook een zeer dik betaalde directeur met een salaris nou, er, van boven de balken er en was en dan een, een, een, een uh, Brabantse directeur, maar omdat er nu een nieuwe organisatie komt, er echt een hele nieuwe organisatie zijn er nog drie directeuren in het hele land, Noordoost, Noordwest en Zuid, dus dat is al teruggebracht eerst waren er elf of twaalf, hè, dus dat scheelt natuurlijk al uh, een stuk en uh, daarnaast is er op elke vestiging één professionele kracht, maar die zorgt voor, die zorgt niet alleen voor de mensen, die, de vrijwilligers die daar werken... maar ook voor steeds nieuw, ja. continue aanvoer, begeleiding en opleiding van nieuwe mensen. Ja. Want je hebt heel veel mensen nodig. Ja. Um, ongeveer tussen 900 en 1000 vrijwilligers in Nederland. Hoe ben jij met hun in contact gekomen? En hoe lang? Jij doet het al een jaar of vijf, zes begrijp ik. Ja, ja, bijna zeven geloof ik. ik uh, nou, toen ik bij log, met lochtualiteiten was gestopt, <laughs> dat was heel veel werk... Toen kreeg ik, dan ik heel iets, veel meer tijd. plaats komen. Ja, ja? ja echt waar. Ja, je, je, je, je kon niet zonder. Je nee. moest gewoon praten ja, met mensen. Ik had adverteert regelmatig in de krant. Ja. Vragen heel vaak. Twee keer per jaar hebben sowieso een opleiding. En dan hebben ze ook altijd advertenties in de krant staan. En daar was mijn oog al wel eens eerder opgevallen. Dus ik had al gedacht, als ik straks meer tijd heb, dan lijkt me dat wel iets. Ik hou wel van met mensen praten. En ik ben ook wel een beetje nieuwsgierig. En het leek me gewoon heel erg mooi werk. Nieuwsgierig of belangstellend? Wij mogen, het, wij mogen het zelfs nieuwsgierig noemen. Misschien dus moet je wel nieuwsgierig ja. zijn om tot de kern ja, van de ja, zaken ja, van het probleem ja, door ja, te ja, dringen. Ja, denk ja, ja, ja, ja, maar er staat hier ook, de gesprekken zijn niet therapeutisch van aard. Nee, en nee. in die zin wijkt Sensor af van andere telefonische zorgverleners zoals onder andere de Stichting Correlaas, waar we het net even over hadden. Eerder fungeren de gesprekken als een eerste lijns opvang bij acute psychische nood met name. Heel veel, en tevens ja. kunnen mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor of een gesprek van mens tot mens terecht bij censoren. Vrijwilligers worden speciaal opgeleid en getraind om hulpvragers in staat te stellen om na het gesprek zichzelf beter te helpen. Die opleiding, is dat een zware opleiding die die dat mensen is gaan krijgen? een behoorlijke opleiding. Pittig. En als je zegt, ja. nou, ik wil mij aanmelden als vrijwilliger, wil ik, dan volgt er een soort uh, ballotage of screening of hoe gaat nou, het Ja, eerst wordt je werk? natuurlijk verteld wat er van je wordt verwacht en ook wat ja. het werk inhoudt, ja. want wat jij ook al zegt, ik had er nooit van gehoord, heel veel mensen weten amper wat het is ja. wat je kunt verwachten. Dus dat is heel belangrijk dat je dat hoort. En dan wordt er ook een beetje gekeken naar de mens en naar zijn omstandigheden. Ja. Hè, mensen die, die het zelf bijvoorbeeld heel erg moeilijk hebben, daar moet je ook weer voorzichtig ja. mee zijn. Hè? Dus dat is de eerste screening, dan als men denkt van nou, je lijkt geschikt. Dan kom je in de training en die duurt drie maanden. Mm -hmm. uh, er zijn meerdere dagdelen en een aantal weekenden. Ja. En en is, en daar, is, dat een, is dat een training onder job? Of krijg je ergens? Uh, ook op, op, op ergens een, bijvoorbeeld hier gedoceerd. in het Jan van Bezouhuis oh. is uh, de laatste tijd de ja. tweedaagse training aan het begin en nog tussendoor ook ergens. Ja. Maar ook uh, heel veel, ook. Om kosten te besparen. Gebeurt op de locatie zelf. Ja. He, dus een aantal avonden. Vroeger was het ook zo. Als je dan die cursus gedaan had. Dan liep je ook nog een poos mee met een soort van mentor. Nee, Ja, nee, dat, dat doe je nu tegelijkertijd. Oké. Okay. Ja. Dus in die drie maanden dat je de training ja. krijgt. Loop je ook al met een mentor mee. Ik ben ja. nu ja. zelf toevallig mentor. Ja. Ik heb een kandidaat. Okay. En die heb ik alleen de eerste keer luistert zijn naar mij. Ja, ja. En daarna gaan we al meteen. Dat zij ook aan de bak. en oh, begeleid ja, Dat, ik dat haar. was toen echt. Dus uh, het na, is, na, na, het na. is leren. Ja. En, en werken tegelijkertijd Toen was het dan. echt eerst drie maanden cursus, die inderdaad pittig is. Ja. En dan nog zoveel maanden mentorschap. Dus loop je bij een mentor en als ze zien van nou, dat gaat, dan, uh, ja, dat dan word je... Dat is geïntegreerd nu. Ja. Dus okay. na drie maanden, ja. dan ben je los, krijg je een certificaat, wat jij zei. En dan, dan moet je het kunnen, maar dan kun je het nog niet. Dan, dan, dan begin je pas. Lopen ja. gesprekken ook wel eens uit de klauw? Je begint zeg maar met alle beste wil van de wereld om. om, om ga je gesprekken aan, je luistert. Je kunt niet direct echt hulp bieden. Het is niet probleemoplossend. Het nee. is luisteren. Ja. Een luisterend oor bieden, mensen geruststellen, een bepaalde richting insturen. Moeilijk vak hoor. Het is vaak juist ook het spiegelen wat je doet. Ja? Je weet je wel? Daar bedoel ik mee. Luisteren naar wat mensen zeggen. Hè, teruggeven. Hè, wat ze zeggen. Uh, met hen kijken van hoe zit het nou precies. Met hen kijken van wat zou je kunnen doen. Hè, ja. Wat zijn... Echt je moeilijkheden. Maar het loopt ook wel eens uit de klauwen. Ja. Ja. Mensen worden ook wel eens heel boos. boos of ja. zijn heel verdrietig. Hoe lang, heb je, zeg maar, hoe lang duren die gesprekken? Is er een, een gemiddelde tijdsduur aan verbonden? Nou, We hebben eigenlijk een beetje als maximum voor onszelf een uur. Een Omdat uur. je naar de hand... Toch, dan merk je toch wel dat je moe zo, gaat worden. Zo, Hè, dat ja. het dan, en het is echt wel de bedoeling dat je... Je moet echt bij die mensen zijn. Het liefst moet je zoveel mogelijk in die mensen kruipen, om te proberen... te begrijpen wat er in hun omgaat. Want dat is, wat ik namelijk net zei... je mag ook wel zeggen nieuwsgierig... want je kunt eigenlijk alleen maar... echt goed van mens tot mens praten... als je probeert zoveel mogelijk... je in te denken wat zij doormaken... of wat ja. zij voelen. En daarvoor moet je ook dingen weten. Moet je ook dingen vragen... En ja, maar het dus is... mijn ervaring was ook dat veel mensen ook gewoon bellen om even een stem te horen. Oh ja, het zijn lang van, niet altijd... ik heb de hele dag of dagen ja. niemand gezien ja. of gehoord. Het zijn lang en niet en, altijd heel ja, problemen. En ja. een heel veel mensen willen juist afleiding. Ja. Die willen ook niet over die problemen praten. Ja. Dat vraag je dan ook. Hè? Als mensen zeggen van, oh, ik zie het helemaal niet meer zitten. En dan vraag je ook van... Wil je het daarover hebben, of juist liever niet. En dan, en, dan ze, en dan zeggen die mensen tegen jou, mevrouw, u hebt een aangename stem. Uh, uh, kan ik u uh, ontmoeten? Ik wil, ik wil u face-to-face uh, ja, zien ja, Wat uh, da gaat dat dan gebeuren? Ja, dat kan gebeuren, maar dan zeggen wij, nee, dat doen we niet. Nee. Het is echt alleen aan de telefoon en anoniem. Net zo goed als zij anoniem blijven, ja. blijven wij ook anoniem. En dat maakt het juist zo fijn. Ja. Want dan merk je ook wat mensen dan ook... Durven zeggen, juist ja. omdat het anoniem is. En, en omdat je en niet veroordeelt. Zeggen, ik wil even langskomen. Dat kan ook niet. Hè? Het is, uh, nee, je, nee. je belt vanaf een geheime locatie. Ja. Het is puur telefonisch ja. aanhoren. En chat ja. tegenwoordig. En e-mailen, maar dat gebeurt niet vaak. er e komt ook. steeds dat meer. Is, ja. Maar voornamelijk het bellen. In, in Brabant dit jaar al meer dan 40.000 telefoontjes. Alleen in Brabant. Ja. ja. ja. Ja, zeven dagen in de week, 24 uur per dag, is geen flauwekul. Nee. Uh, is er iemand die schema's opstelt uh, met wisseldiensten? Hoe werkt het ja, allemaal? Ja, daarom hebben we dus ook wel een professionele begeleiding. Ja. Er moeten roosters voor gemaakt worden natuurlijk. Ja, hè? Ja. En er vallen ook mensen uit als mensen ziek ja. zijn. En, of wat dan ook, dat moet opgevuld worden. Er moet, het is ook een verplichting, er moet altijd in Brabant minstens één of twee mensen aan het zijn. Ja. Zelfs tijdens de ze feestdagen. Ja, ja, ja een en hoe vaak, hoe, hoeveel dagdelen doe jij het, zeg maar, of hoe, hoeveel uh, een tot twee dagdelen in de week. Twee dagdelen Eén, in de week? Meestal, Eén, meestal soms twee. Ja, ja. Ja. Maar ook nachten en, en, en, en avonden. Je zegt en, gesprekken en, van een uur, lijkt me zeer vermoeiend. Zeer vermoeiend. Het is soms ook wel vermoeiend, maar ook heel dankbaar werk. Ja, dat denk mensen ik ook, zijn ook ja. zo blij dat wij er zijn. Ja. Ja. Mensen die echt bedanken. Er zijn mensen die, ja. heel veel mensen zijn zo alleen. Ja. Dat is echt. Dat viel mij ja. toen ook al op de eenzaamheid. En dan, er zijn mensen die bellen gewoon smorgens even. Gewoon, dus vaste prik. Die willen ja, gewoon ja, even ja. vertellen wat ze gaan doen. Ja. En of s'avonds avonds ja, ja, wat ze ja, hebben ja, gedaan. Ja, Want anders ja, hebben ze ja, niemand. Ja, ja. Ja. En heel veel bellers met psychiatrische problemen. Ja. Die hebben we ook heel veel. Die dus, gewoon dus, nergens anders mee terecht kunnen. Maar dus vanaf 1 januari is het dus, valt het dus onder de werkingssfeer van de, de gemeente WMO? en de, ja. de WMO. De, de ja. wet maatschappelijke ondersteuning. Maar sensoren als zodanig blijft gewoon ook als benaming overend. Precies, het blijft zoals het was. blijft zoals het was. Met dezelfde inzet zet, ja. en dezelfde tijden, dezelfde telefoonnummers. Ja. Goed, bedankt. Voor mij is het een, een stuk helderder geworden, Sensor. Want ik dacht nou, okay. maar, ik wist er helemaal niet van. Uh, blijden we jou te geven Je ja, mag ook bellen, hoor. Je... Ja, exact. <laughs> <laughs> ja, ja, ja, ja. Ik zal de proefbrug soms een keer nemen en uh, dat is goed. Jou, jou ja, eens, en keer, eens is een keer het bellen. Het is het wel goed om te vertellen dat... Uh, je, kun, je, je kunt het ook vinden op de site van Sensor. In Brabant zijn vier locaties. Tilburg, Breda, Den Bosch en Eindhoven. Mm -hmm. En zit je nou hier en wil je liever eigenlijk niet met Tilburg bellen? Ja. Kijk, want als jij hier het 0900-nummer belt, dan kom je meestal in Tilburg. Als je hier zit. Maar stel nou dat je dat niet wil, dan kun je ook op de site de telefoonnummers van Eindhoven vinden of van Breda. Dan kun je die rechtstreeks bellen. Okay. He, dat kan gebeuren. Ja, ja. ja. Mensen liever niet, uh, iemand bekend zijn aan de telefoonnummer. Ja, wat verder weg. Genau. Ja, dan kun je wat verder weg bellen. Goh, nee, jij doet zeer zinnig werk, kan ik alleen maar vaststellen. Ja, nou, hoop ik. Ik zou zeggen, hou het vol. Ik was ook niet van plan om mee te stoppen. Nee. Het is ook een aangename stem om naar te luisteren, toch? Ja. We gaan naar de muziek. Uh, ik heb er twee nummers meegebracht: uh, Harry Belafonte, Fonte, Mary's Child, En ook nog de Glenn Miller Orchestra met zingelbel Bell. Maar we beginnen met uh, Harry Belafonte. en draaien nummer twee. Als er nog tijd is, Stefan, akkoord. Ja. Long time ago in Bethlehem So the holy bible say Mary's boy child Jesus Christ Was born on Christmas day Hark now hear the angels sing A new king born today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 Listen what they say, that man will live forevermore, because of Christmas Day. Dit was een mensen, Harry Belafonte, met het nostalgische Mary's Boy Channels. Als er nog tijd en ruimte is, dan draaien we straks nog uh, van de Glenn Miller Orchestra, maar daar zit er waarschijnlijk niet in. Laura, we gaan met jou naar de Stichting uh, Steengoed. Ja. Stichting Steengoed, het eerste lustrum achter de rug. Nou, we hebben een feestje Daartoe gehad. Toen straks hadden wij even heel kort een discussie over een lustrum is vijf jaar, dus ik zeg net al tegen Lucie van dus... Iets wat 12,5 jaar bestaat mag je niet vieren als lustrum. Dan moet per se vijf jaar bestaan. Is dat een beetje ja, een wet van? Ja, is het wel ja? van vijf jaar bestaan. Is het? Ja. Oh, nou, ik ik, ik voel me vijf of tien jaar, maar het is dus vijf jaar. Ja. Nou ja, er stond een heel leuk artikel in het Godes Belang van, van Norbert de Vries. Een uh, bloedserieus artikel. Ja? Norbert kan zeer aardige, serieuze artikelen schrijven. Hij heeft prachtig En soms schrijven. zeg ik wel eens, dan piste die de passo, zo, dan maakt hij er een potje van en dan grond hij en dan hult hij. En, uh... Ik vind hem leuk hoor. Ja, ja vind ik, ik vind hem ook leuk. Leuke maar ik moet zeggen, ik vind de, de serieuze artikelen zoals dit, vind ik ook uh, ja. toch heel goed ja. om te lezen en... Uh... En als, als je wordt geïnterviewd door Norbert, vind ik altijd, dan uh, zit hij er tien minuten bij en hij, hij kijkt je aan en hij slaat alles op tussen die oren en dan zegt hij na nou, uh, twintig minuten, ik weet genoeg. En dan kijk je op zijn briefje en daar staan dan twintig woorden op. En dan krijg je zulke interviews. Die man heeft een fenomenaal geheugen. het knap? Ongelooflijk knap. Ja, ik ja, vind het ook knap vond een leuk artikel. En uh, de kop laat iedereen meedenken over de toekomst van huizen en gebouwen. Nou, een prachtige foto. Uh, ik uh, mocht er zelf ook op staan. Dertien mensen hè, zo, uh, zeg maar, zijn actief voor die stichting. 13 mensen. En uh, ik spreek natuurlijk ook een beetje van eigen parochie... want ik zit ook in, uh, in de club. En uh, ik draag ook de club een zeer warm hart toe. Um, en dan denk ik zo van... Uh, nou, we zijn vijf jaar aan uh, route. Hè. We hebben vijf jaar wat dingen Oeh. achter de rug... Zijn we nou klaar in Goorlen? Absoluut niet. Nee. nee. er is nog heel veel werk te doen. Vertel, de bakst is los. Ja. Nou, die titel zegt ook al heel veel natuurlijk. Iedereen, dan, hè, dat is ook tegenwoordig dat je ook de mensen bijvoorbeeld via een Facebook, kunnen wij nu ook veel meer mensen bereiken, ja. om mee te denken, om tips te ontvangen en zo. En ja. ik denk dat het altijd wel uh, zal blijven dat hier... Uh, dat wij bezig moeten zijn met uh, bewustwording onder de mensen, ja. informatie geven. Ja, ja. Welke en, bewustwording? Wat bedoel je daarmee uh, met bewustwording? Oh. Ik denk dat mensen het, de waarde leren kennen van, uh, en dat begint al in de kern, ja, bijvoorbeeld uh, bij de jeugd, we hebben ieder jaar de Open Monumentendag, mm -hmm. en uh, één keer hebben we dus ook de Klassendag gedaan, voor de eerste keer. Ja. Ja. En dan is die bewustwording, die begint al bij de kern, bij de, de jongere leeftijd, uh, was groep 7-8, en ik denk als je dat meegeeft. En aan de jeugd, maar ook aan de volwassen mensen. Want uiteindelijk wordt dat, dat met elkaar natuurlijk. Dat mensen daar ook veel meer over, over mee willen denken. Over, uh, ja, inderdaad, uh, dat stukje bewustwording. En dan bewustwording, in die zin van wat voor. Uh, gebouwen er allemaal in gordel zijn. Wat, wat, wat is, uh, en dat wat ja, oud is wat ook bewaard moet blijven. Ik ben, ben, ben, ben ze vrij, geweest, ben zo Altijd. vrij Altijd. geweest even te kijken in het businessplan van de Stichting Steengoed. En, en daar, daar schrijft uh, Virginie, want die heeft het helemaal zelf opgesteld. Die, uh, de missie, waarom moet de organisatie blijven bestaan? En dan lees ik even, de omgeving waarin we leven bepaalt voor een belangrijk deel onze identiteit. Ingrijpend sleutelen aan deze omgeving verandert de identiteit van een plek en zijn bewoners. Vandaar dat respect voor de ruimtelijke omgeving ervoor moet zorgen dat de identiteit herkenbaar blijft. Stichting Steengoed Gore streeft ernaar. De identiteit van de gemeente ja, Goorlen ja, ja. te waarborgen door middel van behoud van haar uh, cultuurhistorie. En ze wil haar steentje bijdragen aan het waarborgen, levend en tastbaar houden van de cultuurhistorie in de gemeente Goorlen. En hiervoor is een goede samenwerking nodig met lokale, provinciale en rijksoverheden, eigenaren, burgers en maar, andere partijen. En als laatste, als laatste de stichting Steengroep zet zich in voor behoud. Advies en bewustwording van en over bebouwde en niet bebouwde componenten van het historisch erfgoed in de ja, gemeente Een Hele mondvol. Nou, ja, maar, maar nou, da daar ja, staat alles ja. in. Ik denk dat, dat, dat volledig ja. de lading dekt van wat de Stichting Stedenvoort Welke gebouwen zijn er waarvan je zegt, nou dat is typisch voor de identiteit van Goorlen? Nou, ik heb hoor, dat ja? het levend houden... wil ik er ook Levent. heel even uitpikken. Ja, ja. Ja. En dan uh, ga ik ook weer terug naar... Uh, met het levend houden vind ik het mooi om de verhalen te vertellen... ook ja. over de mensen die er gewoond hebben. Ja. En dat, nou, dat kan tot en met heden gaan natuurlijk... Ja. Dat was uh, natuurlijk... vorig jaar een grandioos succes. Hè? Toen, met, ja, toen we al die oude panden ja. zeg maar, ja. Ja. Ja, langs gegaan leuk. zijn. Ja. Ja. En, en de bewoners van destijds werden tot leven gebracht. Ja. En dat was niet ja. één gebouw. Dat waren gewoon meerdere gebouwen. Ja. Waar ja. jij dan inderdaad, ik weet niet of jullie het zelf ook gezien hebben ja, toen. Heb ja, ja, nou, Dat je echt het verhaal door echte acteurs werd, het gewoon zo goed uitgebeeld. Je ja. was echt ja. even terug in de tijd. Ja. Ik stond ook versteld van de hoeveelheid oude panden die er toch inderdaad in goorlen zijn. Zijn er ja. nog meer panden waarvan je denkt, dat is nog niet helemaal uitgediept? Wat dat ooit geweest is of, of, uh, uh, of, of, of, of nee, laat jullie dat afwachten van mensen die dat meer. aangeven. Nee, ik denk dat alles was een beetje nu in kaart is we gebracht. We hebben al veel in kaart gebracht. Ja. Ja. Ik uh, laat me altijd graag verrast. Je weet maar, je zegt altijd vroeg of laat, kan er toch weer ergens een verhaal tevoorschijn ja. komen. Iemand die ja. nog iets weet of iets gevonden heeft. We willen een bedreigd op dit moment. Ja. ja. ja. ja. En, ja. Hoe zeg je, zeg het? worden er nog panden bedreigd op dit moment? Zijn er gebouwen waar jullie echt nu voor moeten inzetten dat ze behouden blijven? Op dit moment nee, volgens mij het, het, het, het, het, niet. Nee, weet, niet, weet, niet, uh... niet echt panden. Nee. denk nee. ik ben ze Kiela Gelukkig. Een zeer in het oog springend ja, gebouw. Waarvan ik dacht van oei hoe gaat het worden. Ik denk dat het een goede herbestemming krijgt op dit moment. Nou het zo opgeknapt wordt. En nou die hegweg is. Dat bepaalt ontzettend het gezicht over de Ja, Dat noemde ik bijvoorbeeld. Dat was vroeger wel anders. Er waren toch echt wel panden die op het punt stonden om afgebroken te worden. Maar die inderdaad op dit moment kun je van. Dan is er geen dreiging. Nee? Daar kun je inderdaad op dit moment niet van Mensen spreken. Mensen gaan in, dorp, in de gemeen, gemeente toch uh, denken dat, er, um, dat hoe belangrijk het is om uh, Kijk, Het begon, het begon destijds met de avonden. Hè? weet je wel? Dat ja, prachtige ja. oude herenhuis ja, ja. voor het rechtse handen. Dat je niet in, hebt uh, kunnen redden eigenlijk. Ja, daar hebben ja. we helaas ja. niet, kunnen redden, niet kunnen redden. Maar weet je wel, ik denk ook een hele goede zaak is. Een goede ontwikkeling dat ook de gemeente bereid is... Om voortaan, uh, van tevoren al zeg maar, met de Stichting Steengoed contact uh, op te nemen. Het is niet zo dat wij, althans daar ga ik even vanuit, hè, van de goede wil van, dat wij er voor een voldongen feit worden geplaatst. En dat er is een gebouw afgebroken en we zijn er niet gekend. Ja. Dus er is een goede samenwerking, denk ik, tussen de gemeente en de Stichting Steengoed. om dit soort zaken in ieder geval te voorkomen. En als er al zeg maar dreiging zou gaan ontstaan, dan zijn partijen daar van tevoren aardig van op de hoogte. En, ja. en dat alleen al vind ik uh, legitimeert het bestaan van zo'n stichting Steengoed. Absoluut. In mijn optiek ja. hoor. Dat, uh, ik vind het geweldig. Ja. En zo. Nou, we, we hebben feest gevierd, ook in een geweldig oud pand. Hè, toen er, of feest gevierd, een bescheiden feestje. Maar ja, ja. Er was in het pand in. Ja. in, in uh, ga je gang, hè? ja. ja, ja we hebben jou ja. uitgenodigd en niet mij. Ja, ja ik precies. Het maar het dat, is, dat is leuk. We zijn, ja, natuurlijk, uh, <laughs> we zijn samen op het feestje geweest, ja, Bernhard ja, en ik. Ja, dus uh, ja. Ja, we weten. Vandaar mijn enthousiasme. <laughs> ja, ja, ja. ja. ja. Jij moet me even mijn geheugen opfrissen. We waren in ieder geval in Geelze. En dan ja. de naam van het pand. De steenfabriek. De, oude ja, de steenfabriek. De steenfabriek ja. Ja. Volledig. Ik sta overwacht. Ja, ja in ik alleen in <laughs> Maar nee. het is ook buiten Goorlen. Ja, ja, maar dat is ook wel eens leuk om ook eens over de grenzen van je dorp te kijken. natuurlijk, Maar om ze gewoon... ik, steengoed is alleen in Goorlen, of? Nee, wij zitten wel alleen nee. in Goorlen. Ja, maar het was wel heel inspirerend ook om, om daar te zijn. Om eens ja. te kijken wat daar uh, gebeurt is ook. En... Want Piet Vermeer, de architect, die zeg maar ja. de eigenaar is van het pand, zit ook bij ons in de stichting. Oh, okay. En die heeft het pand opgeknapt. Dus als je zag wat het was en wat hij ervan gemaakt heeft. Het is, ja. het is een geweldige tentoonstellingsruimte. Zijn architectengetoren zit erin. En dan, nou, hij woont er. Dus hij woont tegen die grote schoorsteen aan. Nou, dat is fantastisch. Zijn er, um, weet jij toevallig of er buiten om uh, in andere gemeentes ook clubs zijn, zoals Steengoed, zijn er ook andere groepen, ja? Ik weet dat, omdat ik uh, destijds met de Klassendag, uh, dan kom je op die website, en dan zie je dat er inderdaad comité's in, eigenlijk door heel het land zitten. En ik dacht zo uit mijn hoofd, Oosterwijk, dat die ook actief daarmee zijn, uh -huh. zowel met de Monumentendag voor volwassenen als voor kinderen. Dus ik weet wel dat er inderdaad door Nederland heel veel comité's zitten en die ook bijvoorbeeld uh, na een ja. Monumentendag hun verslag ook uh, ja. daarop doorgeven. In hoeverre werken jullie samen met? Uh, ik zit te denken aan de vijf heertgangen. Ik zit te denken aan molengenootschappen. Ja, gewoon akkermolens heet ja, de genootschap. Stichtingen, stichtingen. Stichtingen, ja, ja. In ja, ho ja. hoeverre werken jullie daarmee samen? Wij hebben en dan ga ik alweer over de Monumentendag. Ja, ja? Ja, wij hebben inderdaad met uh, Open Monumentendag Klassendag... hebben wij inderdaad een aantal rondleiders uh, van de heertgangen. Hebben ja. wij? Ja? Ja. Nou, fantastisch. En ja. Ja. die hebben dus, want die wisten natuurlijk ontzettend veel. Die hadden heel veel parate kennis over de historie over uh, Jan van Bezou noem het maar op... ...want dat was toen de locatie. Ja, ja. En je zag ook gewoon echt aan die kinderen... ...ja, die waren echt uh, een en al aandacht. Dus ja, dat is gewoon een voorbeeld van een samenwerking ja. natuurlijk. Ja, dat is eigenlijk ja. ook een beetje logisch... ...want de heemkundige kring, de vier heertranger... ...die zet zich natuurlijk al jaren in voor het behoud ja. van ja, ja, ja. cultureel Cultuur, erfgoed. Ja, hè? Ja. Ik vind eigenlijk, die, lijkt het me toen ik in het begin ook van hoorde... ...het zijn eigenlijk twee dingen naast elkaar waarvan ik haast zou zeggen... Het zou bij elkaar horen, of zie ik ja. dat nou helemaal verkeerd? Ja, je zou, je zou bijna zeggen, het is een beetje dubbelop, hè? Neen, nee, nee, dat niet. Is... De doet toch weer wat ja. anders, ja. Ja. extra dan. Ja. Ja. Heer, maar het elkaar natuurlijk ja. wel weer ja. Ja, het, Er zijn overeenkomsten, ja. maar ik denk wel dat het ja. naast elkaar dat er wel wat inderdaad verschillen in zitten en dat je, maar dat het goed naast elkaar en in samenwerking En Er is geen concurrentie, Nee, totaal niet. Absoluut niet. Nee, De diverse voorzitters hebben die hebben goed contact, dus ze wel af en als Jan van Eyck, als Karel van Herept, hebben we van de, van de Modus hebben uitstekend contact met elkaar. En als er iets zeg maar, uh, gevierd moet worden, dan heeft men ook met, met elkaar overleg ik denk ook dat Stichting Steengoed uh, bij acht zoals regelmatig goed even de uh, gemeentepagina van de Gors Belang na te kijken om te zien of daar misschien plannen in staan waarbij we denken, ho, ho, oh, wacht ho gemeente, je gaat iets te ver. Ja, want maar, vijf jaar geleden was het wel anders, want ja. ik weet dat toen ja. uh, het Jan van Bezouwen fabriek, geloof ik, en dan moet je me even verbeteren, het, het wat nu eigenlijk een monument is, bedreigd werd of heb ik dat niet goed begrepen? is schoorsteen, geloof ik, hè? dat was een, ja, een daar is het, begonnen, ja, daar ik, is het mee begonnen. Ja, daar ja, ja, is het mee begonnen. Daar heeft de ja, ja. zich vooral ja. voor ingezet toen, hè, dat dat in ieder geval behouden kon blijven. Maar daar zijn allemaal nog plannen gegroeid. aan het ontwikkelen, hè. Klopt. Ja. zorgen dan de zuidas van Goren, dat is en, en en, en, en <laughs> Jan van Beuzo. Maar het allemaal nog plannen in ontwikkeling. Ja, want dat was en, en kan steen goed daarin meedraaien. Hebben ze daar ja, een woordje in te zeggen? Ja, ja. zeker. Ja, zeker. Maar Ik, ja. ik spreek al nee, nee, keer van je jou. Goed, uh, <laughs> nee, dat... Jij moet gewoon tegen me zeggen: Robert de Mond. Nou, ik ben er blij mee. Want een, een aantal inhandelijke zaken die uh, weet jij natuurlijk ook een stuk beter te verwoorden. Ja, want, je, natuurlijk. Want, want stel, ik ben een culturele vereniging. En ik zou ik zoek ruimte. En ik heb. Ik, ik, ik, ik vind dat, bijvoorbeeld dat kantoor van Jan van Bezouwcentrum Of Jan van Bezouwfabriek vind ik mooi. Is dat mogelijk om dan met steengoed te, te, te bevragen? Van, goh, is het mogelijk dat wij dat huren bij jullie? Of. Is dat niet zo? Doen jullie nee, dat? Is, nee, nee dat is niet zo. Het heeft een andere eigenaar. Wij hebben daarin wezen ja? niets oh, okay, te vertellen. Niets, okay. De eigenaar is de baas. Ja, ja, okay. en, en, en als wij denken: van dat is een historisch fraaie pand en ja? een architectonisch verantwoorde jongen, daar moeten we iets mee doen. Ja? Dat, dat, ja? dat moet niet plat of er moet dan niks aan gebeuren. Dan komen, jullie dan komen wij. Jullie hebben ook geen eigendommen, toch? Nee, nee. Nee. Nee. Nee. nee. Ik vind dat heeft Norbert ook mooi verwoord. Zo van als wij blaffen. En bij te passen als het, uh, als het een beetje menig is geworden ofzo. Dus ja, hoe wel je je, dat je geluid laten horen. He? Goed je geluid laten horen. Maar ja, als je geen eigenaar bent en diegene wil nee. met de plant iets doen wat jou niet bevalt. Wat is dan je positie? Uh... Je kunt adviseren natuurlijk. Advis en natuurlijk, ja... Uh, ja. ja, ja. Proberen te bewerken. Daarom, ja, inderdaad. Laten zien van, goh, dit is ja. eigenlijk uh, de ja. waarde van het gebouw. Ja. Dit is uh, gewoon, en ja, bepaalde zaken zijn gewoon, die passen dan niet bij de bestemming. Ja. ja. Dat en natuurlijk, denk ik ook wel, als je dat in gorelen aan mensen vraagt, daar verschillen meningen vaak over natuurlijk. Natuurlijk. Ja, ja. ja. Wat en. vind jij het mooiste gebouw? Mag ik dat vragen? Ik <laughs> kijk vanuit mijn balkon op de Mariakerk. En, oh, ja. oh, die vind ik Marie zo mooi. Ook van dichtbij, maar ook ja, ja, ja. gewoon, je ziet dan ook vanaf, uh, ja, je ziet die lichtjes zo s'avonds in het donker, dan, dan brandt, dan uh, zie je dat echt ja. zo heel mooi. Ja, ja. Ja, dat vind en, ik ook een heel mooie, dat is ook een architect, ja. ook een, een, een, een, een monument hè? Absoluut hè, de buitenkant ja, ja. moet <laughs> ja. blijven. Ja, ja. En, dan ja, moet ja. ja. Dan. en dan kom je ook pas, dat is leuk. ik heb ook uh, samen met mijn man Erwin, hebben wij de aanzichtkaart die iedereen in de brievenbus heeft gehad, hebben wij uh, ook gemaakt. En het mooie is ook als jij foto's gaat maken van die gebouwen, dan ga je er ook alweer heel anders naar kijken. Je ziet oh. de details veel beter ja. en eigenlijk krijg je dan alleen maar veel meer bewondering. Er zitten hele mooie gebouwen bij, daar ben ik. Absoluut. De, de, de, de, ja. dus, uh, dat klopt ook. Ik vind, even van de mooiste panden die geworden vind ik nog steeds Huizen stellen. Ja. ja. Huizen Stellen. Ja, vind heel vind mooi. Ja, prachtig. <laughs> ik, ja. ik, ik moet ja. ik altijd een beetje denken aan de film van Alfred Hitchcock, Psycho. Ja, ja. Je, Staten, dan dan Bernard, in de hoop Staten, zie je dan de, de, die villa. Die het, lijkt er altijd een het beetje. Het huis op, van Norman denk. Beet. Maar hij, ja, ja. maar hij is van binnen ook prachtig, prachtig joh. Ja, prachtig, ja, ja, maar hij staat veel. nog steeds te koop. Ja, ja, ja. Ja, Ik vind de spiela, uh, villa Sperber. Ja, uh, ook Geweldig. Sperber. Ik vind ook die Hagen weg is. En nou, je hebt wat een mooie ruimte. Ja, ja. En, en Agatha naast uh, het ja. pand van uh, ja. de, de vroege dokter Leeuwberg van zijn ja, ja, ja, jongen. Ja, ja. Als, je, als je in Goorlijk daar ja. zit, en, dan heb je schitterende banden. We zitten bij een dus keer van de Volthuizen op de Tolburgseweg. Dat ja, is, en het is, het is ook een, een wat ja. zeggen, fraaie, fraaie woning. Dat, uh, dat was toch ook monumentenzorg die toch een keer een tentoonstelling in het uh, Maria Boodschap heeft georganiseerd ja. over het oude, oude. Goorlijk. Wat een prachtig dorp dat was. Ja. Heel veel gebouwen zijn er niet er meer. Is dus. Je refereerde net al even aan die Open Monumentendag met die open huizen. Zou ja. jullie ja, ja. dat nog een keer doen? Ik vond het zo leuk. Er is nog niks. De plannen zijn nog niet bekend. Probeer nee, het, maar. zou ik zeggen. Probeer het, want iedereen heeft ervan genoten. Ja. Ja. Dat is zo leuk. Dan laat je echt de geschiedenis ja. tot leven komen. Ja. Hè? Ja. Dat, ja. Het is inderdaad, dat was echt, uh, het leefde gewoon inderdaad. Maar in ieder geval de stichting bestaat vijf jaar en ik hoop dat ze een heel langdurig erg langdurig zijn. leven beschoren is ja. en ik, ik vind eigenlijk wel van, uh, een jarige mag uh, twee wensen doen uh, zei Norbert uh, we zoeken versterking van onze gelederen vooral mensen die iets weten van architectuur stedenbouw, die kunnen we prima gebruiken en als tweede wens dat de gemeente zich in de toekomst aan de aanzien van de stichting Steengoed Gorle wat proactiever betoont maar dat gebeurt toch dat is al bijna uh, praktijk geworden het is niet zo van, oh ja, weet niet, er gebeurt iets. Er wordt een pand afgebroken, er dreigt wat. We moeten even de stichting Steengoed nog even informeren. Wat dat betreft is de gemeente een gewillige partner, denk ik. Fijn. Dat is alleen maar ja. mooi. Ik heb nog een dingetje, Bernhard. Nou. Ieder jaar hebben wij een kerst, versturen wij een kerstwens die wij versturen. En wat even een oproepje aan de mensen. Heeft iemand toevallig een mooie foto van een besneeuwd landschap, eventueel met bebouwing, en dan Goorle of Riel natuurlijk, dan uh, zou ik zeggen mail het naar ons en uh, wie weet gaan wij hem gebruiken als kerstwens. Hm. Misschien is het handig als ik even het e-mailadres geef, ja. info.steengoedgoorle.nl. Dus nogmaals, als je een leuke foto hebt of ja, van uh, een sneeuwlandschap, laat het ons even weten. Fantastisch. Dat was mijn oproepje van vandaag. Nou, en dan kijk ik even naar Stefan. Volgens mij zit onze tijd er ongeveer op. Nou, dan gaan wij uh, uiteraard onze gasten bedanken. Dit was in ieder geval, een, Laura, een mooie afsluiting. En uh, ja, uh, dames en heren, luisteraars, dit was Golse Kringen. En we bedanken onze gasten uiteraard. Uh, Goedensperren Mon, met de klemtoon op Spermon. Uh. En Laura Zomer-Remeijsen voor het de deelmaandgesprek. En voor de technische ondersteuning, onze Stefan. Golse Kringen wordt herhaald via de radio op dinsdag en zaterdag en donderdag. Maar ook via internet 24 uur per dag gedurende een week na de uitzending. En dan tik maar in www.lokaleomhoopgoorlen.nl En je komt vanzelf bij ons terecht. Dames en heren, bedankt voor het luisteren. Dit was het en graag tot volgende week.